Het weer in het westen en noorden kans op onweer. De hele dag kans op buien, met name in de ochtend. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121 is het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. De Twitter is Apenstaatje nachtzuster. De mail is max.nl. En de chat vind je via www.nachtzuster.net. En dan links in het menu klikken op chat. En wat moet je met al die adressen en mogelijkheden om de nachtzuster te bereiken? Nou, je kunt een vraag stellen of een antwoord geven. Zo is Marjan op zoek naar een verklaring waarom toen de lantaarnpalen opeens uitvielen bij haar in de straat... een meter boven de grond opeens een blauw licht verscheen. Het was in Nijmegen en het duurde een kwartiertje ongeveer. Als jij weet hoe dat kan komen, 0800-1121. Diederik wil heel graag tips om meer kastanjes aan zijn kastanjeboom te krijgen. Al is dat een beetje zinloos, heb ik al begrepen. Want dan had hij ooit een andere kastanje moeten planten. Maar als je hem nog kunt helpen, 0800-1121. Een tip voor de pioenrozen is al binnengekomen. Want Rutger wil dus graag weten hoe hij meer rozen aan zijn pioenroosplanten krijgt. En een goede tip, lijkt mij, was uh, kwam al binnen van Ali om, om op te graven en hem iets, iets minder diep weer te begraven. Maar misschien heb je nog een aanvulling of een andere tip. 0800-1121. En uh, Jurgen wil graag weten of honden ook het syndroom van Down kunnen hebben. Dus kunnen honden ook geboren worden met het syndroom van Down? Als je dat weet, bel dan ook even naar 0800-1121. En Elisa Margot belde met een ethische vraag... waar dus eigenlijk niet echt een, een sluitend antwoord op te vinden is. Maar misschien wil je je bijdrage nog leveren. Doe je er goed aan om grondstof te gaan winnen in een niet-democratisch land... Doe je er goed aan om bijvoorbeeld olie te gaan winnen... in een land dat geregeerd wordt door een dictator? Bel met jouw antwoord naar 0800-1121. Of probeer een van de andere wegen om contact te zoeken met de nachtsus. Ik uh, krijg commentaar dat ik uh, meer tweets moet voorlezen. Ja, ik, uh, ik vind dat je gelijk hebt hoor, Gert-Jan ja, Gert, Wo. Maar uh, het is gewoon al een beetje druk, hè? Met de mail en de telefoon en de Twitter en de chat. Maar ik zal mijn best doen en uh, meer, meer voorlezen, inderdaad. In maar ja, dan, als jij dan met de tip komt dat die meneer die meer rozen in zijn struik wil... meer voor de rozen moet zingen... Ja... Dan is het natuurlijk... Uh, nee, dan moet je wel met... Nou goed. Uh, Apenstaatje nachtzuster, dat is de Twitter. En bellen, dat kan natuurlijk gewoon nog via 0800 1121. We luisterden naar uh, Centerfold En die zongen Dictator. En dat was dan weer heel toepasselijk... naar aanleiding van een van de vragen die gesteld werd. En uh, om dan nog iets prettigers of iets, iets vriendelijkers... in het programma te introduceren, heb ik een crypto. Ik had net al even snel de crypto van vorige week nog even doorgenomen. De opgave was vorige week Stekkie. En niemand kwam met de oplossing. Die moest luiden vissersplaats. Tenminste niet in de uitzending toen. Toen kon je voor de ene keer kon je mailen. En uh, even kijken. Tjitska die uh, krijgt in ieder geval een prijs opgestuurd. Want uh, die heb ik eruit geselecteerd. Of geselecteerd of eruit gehaald. En dat betekent dat ik weer ruimte heb voor een, een nieuwe crypto. En we hopen dat die dit uur nog wel wordt opgelost. De opgave is... Vriend waarop je kunt bouwen. Vriend waarop je kunt bouwen. En de oplossing moet bestaan uit elf letters. En deze keer kun je weer alleen winnen als je belt naar 0800 1121. Dus 0800 1121. als jij weet wie er bedoeld wordt met de vriend waarop je kunt bouwen van elf letters. Bert-Jan, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ja, uh, je, ik heb uh, een leuk programma, vind ik, dat je hebt, ten eerste. Oh, dankjewel. Uh, ik ben een bodegraver, een borvenaar. Dat geeft niet. En uh, ik heb begrepen, jij komt met Zaan, die kant op. Hoe weet je dat nou? Heb ik dat vandaag oh, dat weer je geroepen? Dat heb niet verteld, hè? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ik ben geboren en getogen in uh, Wormerveer. Ja, nou, dan ja. komt mijn, mijn overgrootmoeder komt daar vandaan. Kijk, heb ik toch nog een, uh, een kleine band met jouw overgrootmoeder. En dat waren audiantjes. Dus die Echt waar? Op, wat zeg je? Dat waren de audiantjes van, uh, uh, van uh, uh, Ger Audians en... Uh, ja. Omer Simon, maar? alles, warme weer dat, al, dat is allemaal gestrand in Bodegraven. Wat leuk. Ja, dat maar dat waren is... Nee, maar nee, nou, dan wil ik het vertellen ook. Dat waren echt hele goede vrienden van mijn ouders. Ja, dat zou best kunnen. En de ger audience heeft nog uh, getafeltennist met mijn vader. Ja, dat is best mogelijk. Nou. Omer Simon, die is uh, beland in Bodegraven. Die heeft een hotel gehad. En uh, die was de waagmeester. En uh, dat is allemaal mijn familie. Nou, wat leuk. Dan ja. zijn, we, zijn we bijna. Nou ja, bijna kennen ze. Nou ja, goed. Uh, Toch een beetje. Ik zal misschien in de toekomst. Omdat ik ben inmiddels futter, dus misschien bel ik wel meer. Maar ja, wel en dan veel, moet je even voor mij vanaf uitzoeken. Vanaf. Oh, en nee, ik vraag het wel aan mijn moeder. Ik bel vanaf 12 uur al. Dus uh, om Echt, heel nacht wakker te blijven. Om in contact met jullie te komen. Want het is wel een toppie programma. Maar, maar om, om 12, 12 uur was ik nog wel. niet bezig, hè, Bert Jan? Wat zeg je? Om 12 uur was ik nog niet bezig. Nee, maar goed, uh, om in contact te komen met jullie programma, want ja. al, het is altijd constant... Ja, er zijn een hele hoop mensen die reageren. En dat geef ik niet, dat maakt niet uit. Maar ik bel even uh, in reactie. Ten eerste, ik heb ook een vraag. Maar ten tweede bel ik voor die, mar, uh, voor die Marleen, de vorige spreekster, de vrouwelijke spreekster. Die zei over de schaamhaar Ja. en de boerderij met de platjes. Wel hartstikke leuk, dat gebeurt <lacht> ook wel eens voor... Uh, ja, uh, gewoon even naar de, naar de Lidl gaan of dingen en een spuitbus Fiet kopen, V-E-E-T. En dan heb je niks te scheren. Als je één keer afgeschoren hebt en je spuit het iedere week in, dan heb je er niks aan te doen. En onder de douche spoel je het af en je bent weer zo kaal als een muis. En hoe weet jij dat dan? Wat zegt u? Gebruik je dat? Ja. Al? Oh. Al jaren en ik ben pas 62. Oh. En, en, en waarom dan? Omdat ik het gewoon lekker vind om kaal te zijn. <laughs> en mede, als je wisselende contact hebt, ja. nou, dan loop je wel eens platjes op. Nou, met Jan toch. Ja toch, zo zit het gewoon in elkaar. Ik kijk, niet iedereen is zo hygiënisch zoals jij en ik. Oké, okay. nou ja, <laughs> dus, ja het is gewoon... ik, ik ben echt af en toe, dan denk ik ook, waar ben ik nu weer in beland? Nou, dit keer in de, ja, ik de platjes. Gewoon zoals op staat, Nou, daar heb wel. je helemaal gelijk in. Je moet zuinig op je eigen ja. lichaam zijn. En kijk, uh, de, iedere dag jeuk, uh, dat is ook niet vrouwelijk. Maar dat van dat chemische spul daar smeren, dat lijkt me nou ook weer... Nou, die is niet chemisch spul. Het is net zo'n oh. scheerschuim, uh, lieve dame. Nee, maar... Nou ja, oké. Okay. Ja, vind ik. Maar als jij dat niet vindt... Nee. Nou ja, maar het staat genoteerd. Oké. Okay. Voor de boodschappenwagen. En dan heb ik een vraagje. Ja. Ik woon in Bodegraven. Als ik onder de douche sta... en de douchekraan die uh, loopt volop... Dan uh, zie ik een draaikolk in het afvoerpuntje en die gaat recht Oh, rond. ja. Ja, al heel vaak. En ik weet gewoon het antwoord weer niet meer. En als ik in Australië, een vriend van mij in ja. Australië... Ja. en daar ben ik een keer geweest en daar gaat het afvoerpuntje linksom. Ja. Oh, dus je weet, je weet het wel? Ja, ik, maar ik, oh, ik vind het altijd zo vervelend dat ik het niet onthoud... Nee, ik heb... maar als jij iets weet en de, de luisteraars weten het, dan heb je geen zin. Dan nee, maar ik weet het niet meer. Dus en de, de, de, de luisteraars weten het dus ook voor de helft niet meer. Oh, nou goed, oké. Okay. Dus dan de, de, ja, het is iets met dat de aarde het zo draait en, ja, nee, en nee, met de evenaar goed, nee, en dan dan dat het dingen en... Het Dan, dan, dan, dan uh, laat je vraag het mevallen. vallen. Nee, helemaal leuk, dan... niet. Ben je betoeterd. Ik, ik vind het leuk dan je gesproken te hebben... En dat je uit, uit weer komt, dat, dat blijft me nog steeds bij. Dat heb ik al een. Uh, nou, tien uitzendingen geleden gehoord. En dat vond ik wel leuk. Ja, en dat ik de audiantjes toch, dat ik daar op verjaardagen kwam. Meen je dat? Ja. Nou, ik zou haast mijn telefoonnummer geven. <laughs> ja, we moeten contact houden. Nou, ik moet, mijn moeder die moet even. Mijn, ik, moet, ik wil zo graag weten hoe, hoe want, uh, de vrouw... want ik ben toch oh, ja. al gisteren hier in ja. het dorp naar een. Uh, naar een diavoorstelling en een lezing geweest. Ja. En uh, van de historische kringen. En uh, die geef ook een boekwerk uit, maar om een lang verhaal kort te maken. Uh, ja, god, uh, daar kwam de naam Simon Audians ook in voor. Ja, oma Simon. En uh, ja, god, uh, van het hotel en zo, zo, zo, zo en zo. En dat ja. van mijn vaders vader een ding. En ik dacht, ja, god, en uh, jij zei een keer van. God, ik kom met wormen weer. En dan dacht ik, nou, dan ga ik gewoon een keer contact met de afstudeerder zoeken. Dan ja. komt het allemaal goed. Nou, ik vind het hartstikke leuk. En ik, we doen het douchputje, doen we gewoon op. Want er zijn nu heel veel mensen die het nog nooit gehoord hebben. En die denken, ja, hoe zit dat dan? Ja. Dus dan ja, is er dat, ook ik, weer ik, iemand. Ik weet het antwoord wel, maar goed, ik zeg het dan niet. Nou, je weet het antwoord. Ja, dat weet ik ook. Nee, maar dat is niet leuk. Oh, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Het antwoord moet je nu vergeten. Oké, okay, dat okay. vergeet ik. Goed gedaan. Nou, dan hoor je het vanzelf. Blijf luisteren. Dank je wel voor je vraag. Ja, oké. Okay. Alles goed. Dan hoor je goede thuislijst. En uh, ja, met je kat. Ja, ik heb niks met katten, maar dat vind ik gezeik. Maar goed, dat moet je zelf weten. Het is ook een beetje gezeik. Dank je wel. Hoi. Okay, 0800 1121. Over het doucheputje en het linksom en het rechtsom draaien. Johan. Goedemorgen. Hallo. Hoi. Um, ik vroeg me af of vogeltjes, kleine vogeltjes, of dat die kunnen overgeven. Eeuw, waarom vraag je je dat nou af? Afgelopen zondag zaten mijn vrouw en ik op een terras en hadden we koffie met appelgebak. En de appelgebak was niet zo lekker. Dus daar bleef op tafel staan een groot gedeelte. En uh, tegenover ons was een, ja, een vuur, door weet ik, een hele dicht haag. En daar barsten het van de mussen. Ja. En die mussjes die kwamen ook op het terras gelopen, gehipt. Ook op de stoelen, ook op de tafel. En op een gegeven moment begon twee, drie mussies aan ons appelgebak te pikken. Ja. Uh, maar die, die waren natuurlijk aan het wedijveren Wie het meeste en het, uh, het grootste stuk kon pakken. Tenminste, dat was duidelijk te zien. En ik zei tegen mevrouw. Als die beesten nou een te groot stuk pakken, ja, dan zit dat natuurlijk niet lekker in die maag. En kan het er dan uit. Ja. Want het was echt schok op. Berk. Ja, ja. Dus ik jij ja, verrekt, zouden die beestjes ook kunnen overgeven? Want een hond of welk ander beest dan ook, als je te, te vlug of, of het verteert op de een of andere manier niet goed, ja. ja, dan komt het eruit. Ik vind het wel grappig, want volgens mij heb je het dan gewoon ook gezellig met elkaar. Als je op het terrasje zit ja, dat ik mooi. met vieze appeltaart en dan zit je te bespreken ja. of musjes ook zou kunnen overgeven, dan denk ik, nou, dan heb je het wel leuk. <laughs> Hoe lang zijn jullie getrouwd? 36 jaar, precies vandaag. Echt gefeliciteerd! Hey, heb je er iets mee gedaan met die 36 jaar? Heb je, ik bedoel niet of je de afgelopen 36 jaar iets. Maar heb je een bosje bloemen gekocht? Een doosje nee, bloemen. Het dus, dus is nog niet wakker. Oh, het is ook. Het is nu straks als ze wakker wordt. Ja, vandaag. Zeker. Oh, wat mei. leuk. Ja, 36 jaar. Dus. En jij bent al wakker. Ik ben al lang wakker. En waar zit je dan te bellen dat ze niet wakker wordt? Ik zit in mijn bakkerij, dus... Uh... Oh, maar zijn jullie al zo... Maar ben je al zo oud dan? Ik ben, helemaal niet ja. oud, ik ben 59. En je bent 36 jaar getrouwd? Ja, dat kan. Dat ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Ja, 25 ja. was ik toen getrouwd, dus. Ach. Ja. Nee, sorry, 23. Nee. En, en dan als je straks thuis komt, neem je taart mee? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, geen taart. Dat is maar... 36 jaar. Oh, maar, maar daarom ben je ook zo kritisch natuurlijk op die appeltaart. Ja, natuurlijk. Ja, want je denkt, ik bak hem zelf lekkerder. Uh, ja, zoiets. Uh, maar hij was niet zo vies dat je denkt, dat straks gaat die musten van overgeven. Nou, die dier die dacht, dat kwam dat was wel een hele slechte appeltaart. Dan moet je je geld terugvragen. Ik dacht, nou, die fluiten morgen vroeg niet in alle vroegte. Ah, de arme diertjes. Nee, maar ze hebben er wel van genoten. Dus ja. hij, was, hij was bijna op toen wij we weggingen. Oh, gelukkig. Het was een zeer behoorlijk stuk. Maar ik denk niet dat ze de volgende dag uh, vogeltje wat zingen vroeg. Kregen. Kunnen vogeltjes overgeven? Ik vind het een rare vraag. Ik ben benieuwd of die nog beantwoord wordt. Ja, nou, uh... we hebben het schrokken. Ja, ja, ik vond het jammer dat, die vraag, dat ik die vraag niet eerder kon stellen. Want er was straks een meneer die, meen ik, heel erg veel bestand had van vogeltjes. Ja, wie was dat ook weer? En, oh, dat was Aad natuurlijk. Oh, nee, dat was een aanleiding van de vraag van Aad. Ja, dat was... Ik weet het niet meer. De dus maar eens keer doen ze niet, die beetje, Dat weet ik wel, maar <laughs> voor de recht uh, is... Het um... moet kan allemaal niet gekker worden. Nee. Maar 36 jaar getrouwd, ik vind het nogal wat. Dat is toch heel mooi? Ja, dit is prachtig. Ja, we niet, meer ja. elke dag. Ja. Dus, uh... nou is uh, ja, dus op het met visa Feliciteer dat van harte van mij. ga ik zeker doen. En dan wens ik je een hele fijne dag. En ik ga op zoek naar uh, informatie over kotsende mussen. Heel goed. <laughs> Doei. Hoi. Hoi. Oh, ik heb nog een hoop vragen openstaan, zeg. En ik heb nog maar zo'n uh, kleine 40 minuten te gaan. Dus dat betekent dat ik je echt nu eventjes dringend om hulp wil vragen. 0800-1121. Als jij uh, uh, weet of honden ook um, uh, syndroom van down kunnen hebben... Dat is een vraag die nog open staat. Uh, Diederik die wil graag weten hoe hij meer kastanjes aan zijn kastanjeboom kan krijgen. Um, Rutgen wil graag tips om meer pioenrozen aan zijn pioenrozenstruiken te krijgen. Uh, nou, de meelwormen die hebben dus niet echt water nodig, heb ik al begrepen. Maar Jan wil heel graag weten. De, bij haar waren de lantaarnpalen uitgevallen in de straat. Toen dus zag ze een blauw licht één meter boven de straat verschijnen. En dat heeft ongeveer een kwartier geduurd. Zo'n streep blauw licht. En ze wil heel graag weten wat dat geweest kan zijn. 0801121. Marleen vraagt of iemand haar kan vertellen hoe het ook alweer zat met de Bermuda-driehoek. 0801121. En Bert-Jan wil weten uh, waarom de doucheputjes hier de ene kant op draaien... en aan de andere kant van de wereld de andere kant op. En Johan wil dus weten of uh, kleine vogeltjes of grote vogeltjes ook kunnen overgeven. Ja, je zal er maar mee rondlopen met zo'n vraag. Nou, en dan bel je nachtzuster, want iemand weet toch de, uh, de antwoorden wel te geven. 0800-1121, als je ons nog kunt helpen om uh, binnen 40 minuten... één of meerdere van deze vragen op te lossen. En dan heb ik natuurlijk ook nog de crypto... Een vriend waarop je kunt bouwen, is de opgave die ik kreeg van Mieke... die altijd de cryptos bedenkt. Dus een vriend waarop je kunt bouwen. En de oplossing moet bestaan uit elf letters. Nou, genoeg dus om uh, door te geven via 0800 1121. Eens even kijken waar René mee belde. René? Goedemorgen is het eigenlijk al. Ja, het is best wel een morgen, hoor. Ja, ik heb al zo vaak geprobeerd te bellen en ik werd drie keer uitgegooid. Ik weet niet ja. of waar het door het kwam, maar ik heb even gemaild... Um, even die crypto. Um, uh, kijk ik daar nou wel vast een antwoord op geven? Of? Nou, vooruit. Oké, okay, Bob de Bouwer? Wat? Bob de Bouwer. Bob de Bouwer, nee toch. Nee, wat een. <laughs> die is gewoon met de binnen. Ik denk ja, ja voorzelf, dat is hem. Nee, dat is toch valt toch helemaal niet onder de crypto regels? Nee, ik ben daar helemaal niet en, goed in. En bovendien is Bob hij, de, de Bouwer, geen binnen. vriend. Jawel, die is een vriend van, ik weet niet veel. Nou, alleen is. van jongetjes. Meisjes hebben niks met Bob te Nou, dat is niet waar. Trouwens, want mijn dat dochter zingt niet. ook al mee. Ja. <laughs> nou, leuk geprobeerd, René. Maar waar belde je nou niet. over? Uh, in, in het begin uh, over de vraag uh, van uh, Martijn, was dat geloof ik? Uh, over het schama-verhaal. Ja. Uh, Schama heeft zeker wel een functie, en vooral bij vrouwen. Het is uh, eigenlijk dezelfde functie als het bij de oren en neus uh, heeft. Alleen bij de vrouwen uh, om uh, uh, infecties uh, tegen te gaan. Uh, bij mannen heeft het niet een echte functie, maar dat heeft te maken met uh, ja, op het moment dat een, een, een kind uh, zich gaat uh, uh, ontwikkelen is enzovoort uh, duurt het een tijd voordat die grondezons uh, uit elkaar gehaald worden enzovoort. Dus de man die heeft daar nog eigenlijk nog een beetje een, een soort van nawe van. Uh, Snap je hem? Of? Ja, ik snap hem. Ja, ik werd afgeleid. Wacht, ik zal even de deur dicht doen. Doe de deur maar dicht. Ja. Dacht ik even. Kun jij even praten dan? Ja hoor. Uh, over die pionrozen. Uh, ik weet uh, heel toevallig uh, was ik vorige week uh, bij een, uh, ja, bij, uh, de, uh, een intratuin uh, en er kwam iemand met dezelfde vraag. Ja, dat oh, is ook toevallig. Uh, en die, uh, die werd beantwoord uh, door een van de jongens daar. Uh, wat je mevrouw vertelde over uh, dat ze te diep zaten, daar had hij het al over. Yeah. Uh, maar dat is misschien niet eens het een probleem. Uh, er kan een een of andere wezen. Oh. Ik, uh, kan wezen. Ja, het eindigt op pionaren of zoiets. Nee. <totstij> <totstij> <totstij> ik kan die, die namen niet uit mijn mond krijgen. Ik heb hem uh, wel even, opge even opgezocht op Google en dat heb ik je gemaild. Oh. Um, uh, sommige rassen hebben ook uh, de eigenschap. Uh, dat doen ze één of twee jaar mooi bloeien. en dan hebben ze een pauze van vijf tot zes jaar. dan komt er maar één of twee stengeltjes uit. Uh, dat is wat die jongen, met, of die jongen aan die meneer vertelde in, uh, in de winkel. En toevallig heb ik dat opgehouden, hoe, hoe ik daaruit ben gekomen. weet ik eigenlijk ook niet. Oh, oké. Okay. Dus hij moet gewoon eventjes wachten. en dan, uh, dan uh, heeft hij kans dat het weer uh, bijtrekt. Ja. Okay. En laat die ene meneer neemt over, over platjes. Hij had het over hygiëne. Nou, platjes heeft absoluut niets met hygiëne te maken. Als je een sauna bezoeker bent, dan is de kans vrij groot dat je ze oploopt. Omdat de sauna door de warmte een fantastische bloedplek is voor platjes. Dus dat heeft absoluut niets met hygiëne te maken. Voor die manier een beetje verwijtend op het feit van platjes wezen. Ik ja. dan, dat vind ik niet echt op zijn plek. Oh, nou, nou dat is uh, gecorrigeerd dan hierbij. Ja, ja, ja. En het draaien van, uh, van het water, uh, dat ja. heeft te maken met de aantrekkingskracht uh, van de aarde. Dat is een hele korte versie. Ja. Uh, je hebt de Noordpool en de Zuidpool enzovoort. Uh, daar waar de, waar het, waar de kompas uh, naartoe leidt. Uh, en in Australië gaat die automatisch logisch de andere kant op. En de aantrekking uh, van het water gaat naar de, uh, het lichtste punt in de aarde of het zwaarste punt in de aarde. Dat, dat, dat verschil weet ik niet meer, maar dat is wat ik nog onthouden heb. Nou, dat snap ik nog niet helemaal, maar dat is een mooi voorzetje dat er nog weer eens iemand over kan bellen. Ja, absoluut. René, je klinkt alsof je ook weet hoe het zit met de Bermuda driehoek Nee. Hé, hey, jammer. Nee. Nou, dan houden we die nog even. Ja, we moeten tenslotte ja, ook nog... Dat uh... ik hou me helemaal niet mee bezig. We, zijn, uh... ja, we moeten ook nog een half uur vullen, hoor. Dus het is wel fijn als er nog iets overblijft. Oké, okay, ja, nou ja, dankjewel. En de hond, die had ik ook al bevestigd. Ja, de bloedhond. Is, is een type bloedhond. Ja. Alleen welke dat is, weet ik niet. Oh. Oh, en je uh... weet niet toevallig uh, of honden ook het syndroom van Down kunnen hebben? Uh, ja, heb ik opgezocht. Oh. De Wikipedia zegt dat het wel kan. Oh. Nou, kijk, dat is nog eens kort en krachtig beantwoord. Ja, ik ben heel snel uh, wat internet betreft. Ik had uh, zoiets van, nee, uh, ik ga even zoeken. Yeah. En uh, die pionrozen, uh, ik was uh, het enige wat ik me kon herinneren, uh, of, ik wil eigenlijk die naam eigenlijk weten van die, uh, van die schimmelziekte. Dus ik had meteen uh, schimmelziekte Pionrozen en toen kreeg ik ook direct. Yeah. Want de rest had ik wel onthouden. Dus, uh, en dat heb ik wij nog een beetje verder zitten te lezen. En uh, er kwam precies hetzelfde in voor. En ik zei: hé. Hey, het is wel grappig dat uh, de mensen die ik al ge gehoord heb in die, uh, in die bloemenwinkel... eigenlijk uh, bijna letterlijk vertelden wat uh, op Wikipedia uh, over Piohoze staat. Uh. Nou, dan heeft hij in ieder geval verstand van zijn vak. Maar ik vind het wel grappig en toevallig dat dat jou gebeurde... en dat het nu de vraag in orde komt... en dat je het dan ook nog ongeveer bijna helemaal weet. Ja, dat is, dat is een eigenschap voor mij. Als ik uh, gesprekken meekrijg... En wat meer doe ingesprekken, dan kan ik ze bijna woordelijk herhalen. Oh, dat lijkt me heerlijk, zo'n geheugen. Ja, dat noemen ja. ze fotografisch geheugen. Ja, heb ik niet. Met minder, met minder leuke dingen heb ik dat ook, maar goed. Oh. Maar je hebt in ieder geval mij gemaild dat die schimmelziekte de Botritus peonaaien. Ja, nou, ja, dat is, nou, dat is een mooi woord voor dus... golfje. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, ik, ja, eh, dankjewel ja, dat René wel. Voor, je, voor je hele uitgebreide bijdrage. Uh, heel graag gedaan, ik vind het een hartstikke leuk programma. Het nou, is de fijn. tweede of derde keer dat ik het wel nu. Meestal uh, ik ging ik eigenlijk al naar bed en ik had uh, de radio even aangezet. En ik dacht wel van wacht even, dat weet ik, dat weet ik. Ja, ik werd het toch weer half zes, dus, hè? Ja. ja, nou ik had al meteen toen die, uh, die Martijn of iets. Uh, ja helemaal in de deuk, maar goed dat ik het op dat moment niet door ben gekomen. Want, nee, dat was rond drie uur, jeetje. Ja, t, t, echt, de buren die klopten al op de muur van, gaan kan wat zachter. Ah, fijn. <laughs> He, fijn. Nou, het leeft. Ja, nou, Dank je René. Nu zachtjes doen hè, voor de buren, want die zijn echt heel moe nu. Nee, die zijn nou al wakker, want ik hoor. De, de buurman is wel echt. Dus, uh... Oh, oké. Okay. Oh, dat is ook zo'n harde werker. Nou. Ja. nou, René, tot de volgende keer dan weer. Ja, en succes met het programma. Ja, dankjewel. dankjewel. Dag. Dag. Ik kreeg nog een mailtje van Vicky, of nee, van Irene, sorry. En Irene die zegt uh, nog even over dat op borgtocht vrijlaten. Je betaalt borg, en dat is een som geld voor als je je afspraak niet uh, nakomt, en gaat op tocht. En daarom heet het borgtocht. Bij terugkomst krijg je de borg dus terug en niet de borgtocht. Nou, ik vind het zelf leuk om te weten, dus ik wou het ook nog even met je delen. Hartelijke goed, Irene. Dank je wel, Irene. En, uh, nou, ik zal het dan inderdaad onthouden. Ja, je krijgt niet je borg toch terug, natuurlijk. Je krijgt gewoon de borg terug. Dat had, had ik natuurlijk kunnen onthouden. 0800 1121. Je kunt nog zo'n 25 minuten bellen als je een antwoord weet... op een van de vragen die nog openstaat. Of als je weet welke crypto ik bedoel met vriend waarop je kunt bouwen. Siko ik heb de radio uit, dus dat kan mooi. Goed zo. Vogels kunnen overgeven, Denk maar aan de roofvogels die de jongen moeten voeden. Ze vreten eerst oh, zelf, ja. ze vreten eerst zelf uh, hun prooi op en braken dat in het nest uit voor de jongen. Ja. ja. En datzelfde geldt voor de uilen met hun uilenballen. Die rotvlekken moeten tenslotte wel uit. Nee, ja, dat is ook zo. Ja. Dus dat mist ook wel gelden. Nee, ja, dat, dat, nou, dat is dan wel weer een aanname waarvan je dan niet ook weet of het klopt, hè? Ik heb het dan nooit geconstateerd, maar bij roovogels weet ik het zeker. <laughs> die want, braken eruit voor de jongen, want die jongen kunnen ja. nog zelf niet aan de prooi beginnen. Ja, maar hoe, dus zouden musjes dat ook... Ja, musjes eten toch niet... Die eten niet hele muisjes of zo. Nee, die eten granen en, en broodkruimels en uh, hier en daar is een uh, verdwaald insect als ze daar tegenkomen op de grond. Ja ja, ja, ja, ja. Maar die zullen toch ook hun jongen moeten voeden. Ja, dus die kunnen het niet, niet alleen kunnen ze overgeven, ze kunnen het ook nog eens zelf opwekken. Nou, het gekke is dat middels die voeden hun jongen met wurmen en zo. Ja. En dat heb ik in een mooie dia-serie over gemaakt in het verleden. Oh. Dat je inderdaad het eh, vrouwtje-middel en het manje-middel met een paar wurmen ziet komen. en die in die bekken proppen. Ja. En dat ja. is dus geen overgeven, maar die halen het uit de natuur. Ja. En die voeren die hun jongen zelf met, met die wurmen. Ja. Maar grote roofvogels die doen het toch echt kotsende. Want die jongen moeten wel eten. Ja, precies. En die moeten vlees eten. En geen, uh, geen plantaardige spullen. Nee. Nou, dan, uh, dan denk ik toch. Ik denk toch een beetje dat dat overeenkomt met die grote vogels en de musjes, toch? Ik denk het wel, ja. Dit, uh, maar ja, als. Die zitten hier niet bij de watervogels, dat is heel gek. Want die eten slakjes en, en, en kroos. En, en uh, als er eens dus een voorbijganger wat broodkruimeltjes, strooit in het water. Die doen dat dus niet. Ja, maar eigenlijk is het, ik zeg dat nou wel, maar eigenlijk is het helemaal niet waar. Want mussen hebben het niet nodig. Nee, precies. Volgens wel voor een jongen. Dus dan weten we het nog niet of de mussen het kunnen of niet. Nee, ik, ik vermoed van wel, maar niet dat we het ooit hebben zien doen. We moeten gewoon een, uh, eventjes vandaar, ergens vandaag eventjes een vinger in de keel van een mus steken. Ja, wat doe je dat in dat kleine bekje. De ja, precies. Vingers. Nou, dat moet dan een pink zijn. Wie is nog te groot? Oh. Ja, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Nou, Sikker, bedankt in ieder geval voor de voorzet. Alsjeblieft. Tot de Tot volgende gehoord. keer weer. Oh, hoi. Kees. Ja? Hallo. Goeiedag. Hoe gaat het? Nou ja, je hebt een prachtig programma. Als ja, vind nou, dat vinden wij ook. Je, je kan echt met drie mensen helemaal vullen. Ja, nou, dat is wel waar. De ene met uilenballen die, uh, die zijn haren weg willen uh, laten halen met uh, bepaalde chemische middelen. Ja. Um, <clears throat> Nee, ik had over een magnetisch veld bij de, bij de bermuda driehoek Oh, ja. Het is namelijk zo dat uh, ja, het is gewoon een magneet, gewoon in de aarde. En daar draait de aarde ook voor noordpool en zuidpool op. En, uh, en, en dat is ze denken allemaal van dimensies en ja, ze hebben wel films over gemaakt en wat dan ook. Maar het is gewoon uh, het is gewoon een ontzettend grote magneet. En, uh, ja, en de aarde is diep en uh, er zal best wel wat overal wat liggen van uh, schepen of wat dan ook, vliegtuigen. Maar ja, in principe is het gewoon um, ja, een magnetisch veld door uh, magneten. Door een magneet eigenlijk. Ah. En daardoor vallen ook de, uh, uh, nou hoe heten die dingen nou? Als je laag vliegt wel. Nee, ja, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde niet vliegtuigen. Nee, ik bedoel, ik wilde zeggen, daarom vallen, vallen die dingen ook uit. He? Nou ja, die naar het noorden of het oosten of het westen, die de, de, kompassen, He? Ja, precies. Die vallen ook uit als je in ja, een magnetisch uit, veld komt natuurlijk. Ja, op een moment, als je er precies tussen, aan, tussen vliegt, hoe, nou, gaan ze alle kanten op natuurlijk. Ja. Dus en dan, dan is je, als je iets als als uh, met je vliegtuig of wat weet ik veel wat, dan ook navigatiesysteem systeem, dat, dat werkt dan ook op een gegeven moment niet meer. Ja. Dan, dan, als je in dat punt raakt, dan, uh, uh, de, hoe groot dat, dat punt is, kan natuurlijk uh, kilometers zijn, maar ja het, uh, ja, het is gewoon zo. Nou, dankjewel. Ja? Ja. Okay. Tot, tot later weer. Dankjewel. Doei. Succes met je programma. Dankjewel. Marcel. Hoi. Hey. Hallo. Hoi, hey, glad hoor. <laughs> ja, ah, ik ben ook een worden, veerde. veertig. Dus, uh... Eerlijk waar? Echt? Hoeveel Sorry. jaar ben je? Ik ben 48. Oh, dan hebben we niet bij elkaar op school gezeten. Maar. <laughs> maar mijn broer is ook 48. Oké. Okay. Geloof ik. Die is dus uh, heb... veel ouder dan ik. Um... Even kijken: Paul de Jong. Paul de Jong. Ja, ik, heb, ik heb in de kogende zaal op school gezeten ja en uh, dus dus voor me verder ik eigenlijk uh, heb ik eigenlijk niet zo gek veel uh, ja kleuterschool heb ik gezeten maar dat is, uh, dat, is, dat, is dat is al heel lang vervlogen tijden natuurlijk ja we zat je vast bij Paul in de klas dat zou best kennen dat kan mij niet. Oh, wat grappiger ah, ah, ah, ah, ah. <laughs> ja ik vind ah, ik... even over die over die kastanjeboom hè ja uh, dus eigenlijk is het ook een klein beetje uh, voor, voor, voor uh, de hele natuur als je namelijk uh, uh, zo'n kastanjeboom als je, als je er meer kastanjes aan wil hebben dan moet je eigenlijk gewoon eventjes naar de roots gaan van zo'n boom dus je moet eigenlijk naar een omgeving gaan waar zo'n boom veel voorkomt en uh, dan moet je gaan kijken wat voor grondsoort of dat, uh, of dat is kijk een boom kan natuurlijk overal groeien. Nou, op de meeste plaatsen kan een boom wel groeien. Maar uh, bomen komen met name voor in gebieden waar ze zich het lekkerst voelen. Ja. Of, uh, dus een uh, kastanjeboom, die, uh, die komen over het algemeen. Uh, komen die, uh, best wel op veel plaatsen voor in Nederland, maar toch wel op uh, gronden. Uh, die toch een bepaalde samenstelling hebben. En daar moet je naar gaan kijken. Dus, dus, en dat is met zo'n zo zo roos ook, een, een pionroos. Maar ook gewoon een gewone normale roos. Uh, die, die, uh, ik, ik, heb een, ik heb zelf een keertje een, een hele grote witte uh, klimroos heb gehad. En die was heel erg. Uh, ja, het was een heel warme zomer geweest. Was het was helemaal droog. Toen heb ik een klik met, met, met, met, met, met uh, padenmest onder gegooid. En de dingen gingen dan naar groeien. Dat is onverstelbaar. Dus daar voelt hij zich dan lekker in. En uh, ja, dan heb je natuurlijk een, een goed uh, dan krijg je een goed uh, een, een gezonde, een gezonde boom of een gezonde plant. Ja, dus je moet, je moet kijken, je moet eigenlijk gaan kijken van, goh, hier staan heel veel kastanjebomen. Wat is het verschil tussen deze plek en mijn achtertuin? Nou ja, Wat voor grond is het? Hè? Is het een veengrond of is het een zandgrond? Hè? Is het ja. een kalk of, of juist erg erg schaal. Hey, dus, dus, dus, dus dat kun je gaan uh, bepalen, zeg maar. Ja. ja, want is het dan dat een boom... Want, want als hij gaat bloeien, dat is in principe om zich ook weer voort, voor te planten. Om andere ja. kastanjes uh, te creëren. Ja. Dus als hij denkt van, nou ja, weet je, ik sta hier wel in die achtertuin op die zandgrond... maar het heeft niet zoveel zin om hier uh, kinderen op de wereld te zetten. Dus dan houdt hij het een beetje zuinig. Ja, dan bloeit het gewoon minder. Okay. Kijk, als je, als je diezelfde kastanjeboom in een droog uh, land uh, neer zou zetten, dan, uh, dan zul je, je zien dat zo'n boom na een uh, jaar of tien, dat die uh, nog maar voor de helft bloeit. Maar dan wel uh, twee of drie keer per jaar. Ja, ja. Hey, dus, maar... Dus, dus, maar als je dan dan, dan, dan ga je naar Kastanjeland en dan denk je van, goh, wat, uh, ja, de grond is hier uh, anders. Maar dan kan je niet gewoon even een, een, een, een flinke baal van die grond meenemen. Uh, nou ja, kijk, je kunt natuurlijk wel, wat tuinders ook wel doen, en die gooien bijvoorbeeld wel eens lamp. Dan over de grond en dan, is, dan vinden ze de, de grond te Oh ja. Sturen natuurlijk, in de zoveel tijd sturen ze wat grond tot naar een laboratorium. En uh, dat is om twee redenen. A, uh, vanwege de, het gewas wat ze het jaar erop zouden kunnen, uh, CQ zouden mogen zetten. Yeah. En, uh, B, of er geen uh, ziektes, uh, of algehele ziektesporen in de grond uh, bevinden. Maar uh, ja, zo'n abaddoiëm kan er ook zeggen, nou ja, hey, ik heb volgend jaar even bollen neer gaan zetten, maar dan moet je wel zorgen dat je dit en dit en dit uh, soort uh, gif, uh, Eroverheen overheen gegooid want je hebt een paar jaar geleden aardappelen gegooid en dan kun je er ziektes in krijgen. Ja. Nou, nee, of op je grond is het een schraal dat je moet eerst wat kalk erop gaan gooien, want uh, anders, anders uh, ja, worden je bollen maar, uh, maar uh, half. Uh, dat ja. dus, uh, Nee, Er komt nog een hoop bij kijken bij zo'n kastanjeboom of uh, zo'n struik. Nou, uh, kijk, het is natuurlijk een heel verhaal, maar als je naar een... Als je naar een uh, uh, de meeste mensen komen wel eens in het bos... En als je dan toevallig uh, een stukje bos weet of treft waar veel kastanjebomen staan, dan, uh, dan is het raadzaam om, eens om je heen te kijken van, van uh, wat, staan er, uh, wat staan er in de landerijen om het bos heen. En staan, daar staan er veel van, van, van bepaalde gewassen. Nou, en daarom kun, uh, kun je zien of je, of, of, of je graaft wat, weet je wel. Je, uh, als je, als je, als je, als je 20 centimeter, uh, een gaatje van 20 centimeter maakt, dan zie je van hé, hey, vrek, dat is veeggrond. Ja, dan, dan, dan weet je dat er, dat, dat er een, een, een. Dat je kansloos een... bent met je achtertuin. Sorry? Dan weet je dat je kansloos bent met je achtertuin, want er zit oh, geen ja. veengrond. Ja, dan kun je je zuurgraaf opbrengen, Ron. Ja, maar dit is echt kastanjes voor gevorderden. <laughs> ja, dat vind ik echt. Wordt word, word ingewikkeld. Maar het is een goede tip. Ik vind het echt een goede tip, dankjewel. Hey, en die mus, hè? Ja. Nou, heb ik natuurlijk. Nou, ik, dat is een beetje een, een anekdote, natuurlijk. Ik heb. Jaren geleden ben ik eens een keertje, ben ik eens een keertje we naar, naar een van de motorbeurs uh, geweest. En op de terugweg hadden we trek. En ik had nog wat, uh, wat broodjes met, met van die worstjes, uh, van, die, van, die, van die langwerpige unos worstjes, zeg maar, had ik uh, leggen. Ja. En dan uh, nou, was er een voor op de grond gevallen. Nou, ik denk hup, ik, hup, daar heb ik getrek met in, dus die, uh, die gaf ik een gooi. En uh, toen komt er zo'n hele grote mail aan en die denkt van nou, weet je... Het is dus, dus hetzelfde verhaal als van die appeltaart. Uh, die is gewoon voor mij en die gaat gewoon in zijn geheel gaat gewoon naar binnen toe. <lacht> ja, dat was dus. Uh, eerst een hele pauze, stond die mail daar. Hoor. Het was net of je een grote sigaretrokken was. <lacht> Geweldig. En uh, nou, op een gegeven moment, ja hoor, met, met, met veel ploeteren en uh, rommelen, ja, hoor, ging hij naar binnen toe. Maar dat was iets zijn maag voor, het was toch ook niet helemaal lekker. Dus hartstikke, die kwam er zo weer uit hoor. Eeuw. Uh, Vogeltekenen keer ook het algemeen best wel uh, braak. Uh, nou, uh, nou ja, meel in ieder geval. Ja, maar goed, uh, gewoon de vogels ook hoor. Dat, uh, het gebeurt wel in de broedtijd. Uh, ik draai trouwens een tunnel in, dus mocht ik wegvallen. Ja. Maar in de broedtijd, uh, over de tenminste voor de broedtijd, uh, eten de vogels vaak schelpjes. Of uh, kleine steentjes met, met, met, met kalkrijk uh, spul. Om, dat, om die eierschaal te creëren zeg maar, in het lichaam. En uh, daar willen ze wel eens wat te veel van hebben. En uh, ja, dan gooien ze dat er ook uit. Oké. Okay. So. Nou, antwoord gegeven, kan ik die weer afstrepen, dankjewel. <laughs> nou, zeker goed. Hey. Nou, ik heb zelf al een vraag, want ik ben zelf een boekenschrijver. Ja. Ik, ik weet de god niet, uh, ik, ik, ik, ik, ik ben niet begaan met internet. Nee. Want uh, ik, ja, ik heb een uh, boek, dat is al uh, drie delen, heb ik er al van uh, in een leidraad. De eerste ben ik nu aan het aankleden met de computer. dat uh, is ook helemaal nieuw voor mij, want ik, ja, ik, ben, een, ik ben een doener. Ik ben geen, uh, geen computerfreak, uh, dus uh, het is ook een beetje wennen. Maar uh, eigenlijk uh, ja, wil ik eens weten hoe dat nou precies zit met zo'n zo zo zo uitgever en zo. Uh, hoe, dat, hoe dat nou met je web gaat. En, uh, maar dat is een vraag die ga ik volgende week stellen. Oké. Okay. Uh, weer, dus, uh... Nou, dan kunnen we ons er vast psychisch op voorbereiden. Ja, dat is goed. Ja. Oké, okay, nou dan spreek je volgende week weer. Is goed, meisje. Dankjewel, goede reis. ik zo nog even in slaap straks. Dankjewel, hoi. Ellen. Hé, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik wil even reageren op de vraag over, de, of tenminste over de opmerking over die roofvogels. Ja. En die braken echt niet hoor, naar zo'n jongen om voer te geven. Oh, dat dacht ik. Nee, eh, als je het echt wil weten, als je het nog beter wil weten, kun je kijken naar uh, beleefdelente.nl ja. van de vogelbescherming. En uh, roofvogels die, uh, die jagen, die slaan een prooi. Die prooi wordt uh, geplukt, en dat kan een uh, konijn zijn of een vogeltje. Hmm. En uh, dan de, wordt het karkas meegenomen naar het nest en daar worden de, het vlees, de stukjes vlees van het karkas worden aan de jongen gevoerd. Oh, En als een roofvogel gewoon gegeten heeft zelf. Dan braakt hij wel een braakbal een uit. Maar dat zijn dus net als wat hij meneer vertelde over die uil. Dat is dan gewoon wat prooiresten, uh, uh, dus botjes en veren. En dat wordt een balletje en dat braken ze uit. Oké, okay. oh dan braken ze dus wel. Ja, ze braken wel, maar niet voor een jongen. Nee, niet voor... Oh, even voor de duidelijkheid. Oké, okay. ja. nou, dat staat genoteerd, Ellen. En weet je dit zomaar uit interesse? Of... Ja, dat weet ik uit interesse, ja. Oh ja, nou, dan een goede tip van jou om uh, beleefde lente eens ja. te checken. Daar, daar zie je ook vogels uh, die hun jonge wormpjes voeren, inderdaad, wat die meneer vertelde. Maar ook, uh, er is nu, uh, zijn nu twee kleine, hele kleine uiltjes geboren, net een, een paar dagen uit het ei. En dan kun je zien dat uh, ma... Uh, steenuil, uh, hele kleine plukjes uh, prooi aan, aan de jongen voert. En ze zullen nooit voor een jongen braken. Dat doen uh, meeuwen, uh, duiven, uh, ooievaars, uh, dat soort vogels. Aalscholvers zie ik. Uh, Aalscholvers, ja. Pimpelmezenwijn ja. hier roepen op, uh, op de chat. Ja, en die, die jongen die reageren op die snavel van de van oudere vogel. En dan steken ze hun snaveltje in de snavel van de oude vogel. En dat is een teken voor de oude vogel om te gaan kotsen. Tenminste, braken. Om okay. te zo de jongens te voeren. Dank je wel, Ellen. Ja, het is geen fris verhaal. Nee, het is een vies verhaal zelfs. <lacht> maar het is, uh, het is in ieder geval wel duidelijk. Dank je wel daarvoor. Oké. Okay. Goed, doeg. Hi. Jan. Ja. Hallo. Goedemorgen. Hoe gaat het? Uitstekend, dank je wel. Gelukkig, waar belt hij over? Uh, ik had nog een opmerking over die, uh, die vraag uh, of we dat putje op het noordelijke en zuidelijke halfvond. Dat ja. heeft niet met het magnetisch veld te maken, maar dat is... Nee, het magnetisch veld ging over de Bermuda-driehoek. Oh, oh, sorry. Ja. Oh, dan heb ik je eventjes niet geluisterd. Ja, ik was een kopje koffie aan. <laughs> <af. laughs> maar hoe zit het met die doucheputjes? Uh, dat, dat wordt de Corioliskracht genoemd. En dat heeft te maken met de draaiing van de aarde. Ja, dat is heel logisch eigenlijk, hè? Ja, en... Ja, kijk, wij zien de aarde altijd als een soort bolletje. Maar in feite is, is de, de massa van de aarde is natuurlijk, als die al als die draait, dan, dan dijt hij ook uit. hè? Uh, dan, dan is het geen bolletje, begrijp je. Oh. En dat is die, die meneer Corniolis die heeft dat ontdekt. Dat is, dat is een Fransman. En daar, daar schijnt het te maken mee te hebben. Maar hoezo is het geen bolletje? Nou, omdat die massa die, die is. Uh, die, door de draaiing komt die ook in beweging begrijp je. Oh. En dan dijt hij ook een beetje. Zeg, de totale aardmassa, die dijt dan ook op uit, begrijp je. Oh. Dus uh, de vorm is niet uh, als, zoals wij als van een van een aarde. als een, als een, als een voetbal begrijp je. Daar, daar, zit, daar zitten verschillen in. Hm. En, hoe en hoe dichter je bij. Uh, bij de, bij de evenaar komt natuurlijk hoe, hoe, hoe grote volgens mij die uitdijing is. Oh. Maar het, schij, het heeft te maken met corio Corioliskracht, wordt dat genoemd. Oké. Okay. Ja. Nou, weer een stapje verder. Nou, goed zo. En weet je ook toevallig hoe het zit met de Bermuda-driehoek? Nee, nee, dat, ik, nee, met, nee met dat soort dingen hou ik me niet zo erg mee bezig. Volgens mij is dat een, een aardige mythe. In, in, in de zeevaarderswereld. Nou, ik vind vanzelf iemand. Dank je wel in ieder geval hey, voor je ja, bijdrage. Het is een prettige dag dan, hè? Hetzelfde. Fijne vrijdag. Doei, dag. Dag. Jan? Uh, nee, Wiep. Ja, Wiep is aan de lijn. Hallo, Wiep. Hallo. Waar bel die over? eigenlijk. Ja, wat jij wil, hoor. Ja, dat mag. Ja, Ik ben ook maar net thuis. Ik loop nu naar mijn huisje toe, dus van de. Nee, de, de, de, de, we doen gewoon goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Wiep. Hi. Waar belde je over? Nou, over de bermuda en nou. een aantal andere punten op de aarde waarbij het uh, magnetisch veld dusdanig gestoord is dat er, uh, ja, vreemde dingen gebeuren, zeg maar. Zoals wat? Nou, zoals bijvoorbeeld uh, waar de piramides staan. Dat is ook een punt op de aarde waar het uh, magnetisch veld, zeg maar, versterkt wordt. Oh. En het uh, magnetisch veld in de Bermude-driehoek is dusdanig verstoord dat daar het uh, ja, magnetisch zuid, magnetisch noord uh, verstoord is. Waardoor de uh, piloten en dergelijke en schepen dus hun kompasvermogen uh, verliezen. Ja. Ja, en dat gebeurt. Er zijn een paar punten op aarde. Dus dat zijn de piramides. Dat is de. Er is ook een driehoek bij Japan. Oh. Er is een Bermude-driehoek. En dat is het geometrische veld rond de aarde, en dat bevindt zich uh, rond de evenaar. Er zijn een aantal punten aan te wijzen waarbij het uh, magnetisch veld of versterkt wordt, of verminderd wordt. En dat is uh, prima op internet allemaal na te zoeken. Ja. Yeah. En daarom uh, is er een Bermuda driehoek omdat daar in die hoek dus veel schepen en vliegtuigen verloren zijn gegaan. Ja, maar dat komt er dus gewoon door dat, ze, dat de apparatuur het niet, uh, niet kan handelen, die magne dat magnetisme magne magnetische... Nee, dat is het mag magnetische magnetische. inderdaad ja. verstoord. Oké. Okay. Ja, het is een, er is een groot magnetisch veld rond de aarde. Je kunt bijvoorbeeld ook uh, alle kathedralen en kerken, die zijn in een bepaalde lijn, dat noemen ze lines, gebouwd, waarbij dus ook dat magnetisch veld... Uh, versterkt wordt. Oh, ja. De hunebedden hier in Nederland liggen ook allemaal op één lijn. Dat zijn plekken waar het magnetisch veld dusdanig versterkt is. Waar uh, stenen, hè, zoals ook de piramide, die zijn gebouwd, ja, niet als, ze noemen dat graftombes, maar dat is eigenlijk niet waar. Het zijn gewoon punten waar je eigenlijk, ja, noem het allemaal mediteren, dat zijn punten waar dus het magnetisch veld versterkt wordt. En dat kun je middels stenen en dergelijke, kun je dat gewoon versterken. Middels stenen. Oh, ja, vandaar dus. die. Uh, ja, oké. Okay. Vandaar die piramides en Van, die hunebedden. Die en ja, oké. Oh, okay. mm. ja. Nou, het, het, ik, ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden voor Marleen. Maar dank je wel in ieder geval voor je bijdrage. Nou, graag gedaan. En veel uh, plezier met de uitzending. Dat komt goed, jij ook. Dag Wiep. Dank je wel. Dag. Nihat. Hoi, goedemorgen met Nihat. Hallo. Hoi, uh, ik. Um... Ik uh, wilde eigenlijk ook even op de Bermuda-driehoek reageren. En nou ja. hoor ik uh, meerdere mensen zeggen, ook oh, oh, die meneer van net, over de, de magnetische velden. Het klinkt logisch. Uh, ik denk ook dat het uh, daarmee te maken heeft. Maar ik heb een keer een uh, uh, gedeelte van een documentaire gezien. Daar hadden ze onderzocht waarom die schepen gingen zinken. Ja. En uh, wat, ik toen, uh, wat mij toen is bijgebleven, is dat, ze, dat, dat, dat er bij die driehoek ergens een, een of andere gasveld is. En uh, in, in, uh, in de zeebodem. En als die gas ontsnapt, dan uh, uh, uh, is de opwaartse kracht op dat moment als het gas door het water naar boven gaat, uh, dusdanig uh, klein dat, dat, dat de schepen geen drijfkracht meer hebben waardoor de schepen zinken. Dat is wat mij is uh, bijgebleven van oh? die documentaire. En oh. daar heb ik tot nu toe nog niemand wat over zeggen. En nee, het lijkt me ook heel raar als de drijfkracht van een schip opeens weg is. Ja, daar, daar, en dat is ook de reden waarom ze zinken dan. Want ze oh. hadden dat toen getest. En toen uh, gingen ze dus uh, als het ware uh, gas loslaten in, in zo'n bak. Wat op schaal was uh, gemaakt met zo'n schipperen. En ja. En, en als ze dus uh, ja, dat gas loskwam. Dan werd de waterdichtheid dusdanig klein weer. En Waardoor de opwaartse de, de, de kracht van het water eigenlijk wegviel. Waardoor de schepen dan gingen zinken. Oh. Dus ja, dat was het eigenlijk. Nou, ja, het is in ieder geval kort maar krachtig uitgelegd, ja. Ja, en, en, en ik heb daar tot nu toe nog niemand over wat over zeggen. Alleen nee. over de magnetische velden dan. Nou, nu wel. Nou. Bij Als de... je geluisterd hebt tenminste, niet had. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dankjewel. dank je wel. Alsjeblieft, en een fijne dag verder. Hetzelfde, doei. Oi, oi. Ik zal nog één keer de, de crypto roepen, want de oplossing is volgens mij nog niet binnen. Uh, nog één keertje. Vriend waarop je kunt bouwen met een oplossing van elf letters. Dus als je dat nog uh, denkt op te kunnen lossen, 0801121. Uh, eens even kijken, Gijs. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik wil nog even een opmerking maken over die uh, Milde Doelhoek. Ja. Uh, wat die meneer zegt over dat gas, dat is methaangas, dat yeah. zit in, in ijsvorm in de diepzee. Oh. Daar ontsnappen enorme gaswolken en methaan is geen lucht. Inderdaad, zoals die meneer net zei. Dus dan hebben nog vliegtuigen, nog schepen, enige draagkracht en vallen gewoon naar beneden. Ja, bizar is dat toch? Ja, dat is het ook. Want er zijn opmerkingen van piloten die net nog signalen hebben kunnen geven... die dus ook zeiden dat alles wordt geweest. Oké. Okay. Ja, en dat is wat ik in een wetenschappelijk tijdschrift gelezen ge heb. Oh, ja. Maar weten ze nou precies waar die Bermuda 3, Bermudo 3 ook, uh, zit, ligt, ja, zich bevindt? Ja, dat, weet dat zou, de, de plaats weet ik precies uit mijn hoofd ook niet hoe die eilanden nee. heen. Nee. Maar, maar niemand durft er naartoe. Duidelijk een gebied waar dit gebeurt. Ja. En dat heeft niets met magnetisch veld te maken. Want vroeger hadden de oude zeevaters hadden, hadden nog geen kompassen. Dus die konden nooit de weg <laughs> zouten, zouten een zonnetje. Ah ja, dat zegt natuurlijk wel iets inderdaad. Ja. Nou, methaangas. Ja. Ook voor op, oppassen dus. Ja, ja inderdaad. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, dag. Dag. Wel. Mevrouw Vermeeren. Ja. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Goeden... Morgen, hè? Nou, dat moet niet gekker worden. Dan twijfelen we tussen morgen en nacht en dan zeg ik goedemiddag. Ja. Hallo, mevrouw Vermeer, Wat kan ik voor u doen? Uh, er is vraag naar die pioenroos. Ja. En, uh, ja, u hebt ze niet zeker zelf, hè? Nee, zeker niet. Nee, <laughs> Nou, nee, ik... die staat waarschijnlijk dat hij geen zon krijgt. Oh, dat zou ook nog kunnen. En vooral, de morgenzon is uh, nodig. Dus hij zal staan dat hij volgens mij geen zon heeft. En dat de heel veel planten, hoor. Die hebben meerdere planten die van de zon uh, niet willen doen. Want ze zeggen, oh, ze hebben me mist gedaan. Ik heb in totaal niks gemist. Nog niet bijgedaan. En ze doe je ieder jaar. Ja, een beetje zon doet wonderen, wonderen voor plantjes, hè? Ja, de zon die... De morgenzon die moet er in ieder geval... Dat is de beste. Om er om morgens op te schijnen. Want dan, als je s'middags niet meer had, dan ging dat nog. Maar uh, hij zal waarschijnlijk niet in de zon staan. Oké. Okay. Bent... Als je Dan maar door wil geven. Ja, bent u dan ook altijd met uw plantjes aan het slepen... zodat ze in de zon komen te staan? Nee. He. Oh. Van begin af... Op oh. het door de zon die je daar vast... dat die wel schijnt. Ja. Dat moet je begrijpen, maar... Ik zit op de vlakte, maar de meeste zitten, als je in een dorp zit, zitten gebouwen voor, dan krijg je geen zon, hè. Nee. Daar ligt dat dan? Nou, dan, uh, als die ze toch moet opgraven om ze wat hoger te zetten, kan hij ze meteen mooi in de zon zetten. Ja. Dank u wel. Dat moet hij nu niet doen. Deze tijd moet het dan niet oh, doen. Oh, nee. nee. Dat moet je uh, in het najaar uh, doen. Dat ze uitgebloeid zijn... En dan kunnen die knollen het beste verplanten, ver, ver hè? Oké. Okay. Nee, ja, het, het, het, uh, ik, denk, ik hoop dat hij het nog uh, meekraagt, onze Rutger, en dat hij daar iets aan heeft. Dank ja, u wel voor uw zomaar, bijdrage. Ja, ik zeg, geef dat zomaar door. Want aan de mest ligt het echt niet, hoor. Ik heb de mij nog geen mest gegeven. Nee, dat is duidelijk. Nou, dank u wel. Ja, graag. Oké, okay, dag. Dag. Daag. Wim? Ja, hier is Wim. Hallo, Wim. Goedemorgen. Dag houdt me weer behoorlijk uit de slaap. Ja, het spijt me echt helemaal niet. Maar ja, daar hou ik jou ook even uit de slapen. Nou, dat spijt me ook niet. <laughs> ik wou het hebben over die afvoerputjes ja. en, en hoe ze leeglopen. Ja. Nou, ik heb er ooit eens een uh, hele simpele verklaring voor gelezen, of gezien eigenlijk. Dan moet je je voorstellen dat de Evenaar eigenlijk een, uh, een plat vlak is, voor ja. het wiel. Ja. Net als de wiel van je fiets, ja. en aan de ene kant heb je een dynamo... en als jij je wiel dus... Uh, zeg maar rechtsom draait... Yeah. dan drijft hij die, die dynamo aan... Yeah. en die draait in een bepaalde richting. Yeah. Dus eigenlijk tegengesteld aan de richting van het wiel. Yeah. Nou, als je nou aan twee kanten van het wiel een dynamo hebt... en, en als je die dynamo's vervangt... door een, een meertje of een putje... dan krijg je dus dat als de aarde van west naar oost draait... dat dus die... Die putjes gaan leeglopen tegen die draairichting in. En ja. dat is ten noorden en ten zuiden is er natuurlijk een andere kant op. Ik vind, Krijg... het, uh, ik vind het bijzonder knap hoe je dat doet. Kijk volgen. Nou, ik, ik, van het begin tot het eind. Oké, okay. Ja, het is een beetje simpel voorgesteld. Maar, uh... Nou, ja, maar dat is voor mij precies goed. Ik ben al even wakker, hè? Ja, ja. <laughs> nee, heel erg bedankt. Oké. Okay. En een goede nacht. Van hetzelfde een rechts bedrijven. of links draaiend. Ja, goede reis naar het kamp. He. Dankjewel, dag. Heel dag. Tom? Ja? Een vriend waarop je kunt bouwen van elf letters. Ja? Dat, uh, dat ging bij jou een lichtje branden, denk ik. Ja, dat was van, ja, zo vroeg al. Ja. Eh, basiskennis. Basiskennis, elf letters, hartstikke goed. Ja, vriend is een kennis, hè? Ja. En uh, als je wil bouwen, dan begin je beneden op de basis. Ja, dan moet je een goede basis hebben. Ja. Nou. Nou, het, het ei viel, hoor. Ja, nou, er zijn een hoop mensen die het niet wisten vannacht, hoor. Maar uh, in jouw geval geldt dat niet. Dat betekent dat ik aan de prijzenkast ga schudden bij Max deze week. Joepie. En dan valt er iets in een envelop en dat stuur ik op. Oh, hartelijk bedankt. Nu al heel veel plezier met de dinges. Oké, okay, bedankt hè. En een fantastische vrijdag gewenst. Ja, uh, wederzijds. Oké, okay, dag Ton. Doeg. En dag allemaal. Bedankt voor het luisteren naar Nachtzuster. Ik hoop tot volgende week donderdag. Tot dan. Dag.